Tien uur, na netwijl met het NOS Journaal. In Lech is tijdens een mis in de Rooms-Katholieke Nicolauskerk... stilgestaan bij het ongeluk van prins Frizo. Bij de dienst waren prinses Mabel met haar zus en haar moeder. En ook prins Willem-Alexander en prinses Maxima woonden de dienst bij. Tijdens de mis werd een gebed opgedragen aan de prins. Ook stond er een kaars met een foto van Frizo. Er werd gevraagd te bidden voor het herstel van de prins. In de Rooms-Katholieke Kerk in Lech werden de familie en de vrienden... ontvangen door de burgemeester en zijn vrouw. In Syrië gaan de onderhandelingen door tussen het regime en de Rode Halve Maan... zoals het Rode Kruis daar heet, over humanitaire hulp in Homs. Die stad is omsingeld door tanks van het regeringsleger... en sluipschutters doden iedereen die zich op straat waagt. Gisteren mocht de hulporganisatie voor het eerst mensen evacueren... toen werden zeven gewonden uit Homs weggehaald. Vandaag werd er weer onderhandeld met het regime van president Assad... maar zonder resultaat, morgen gaan de onderhandelingen verder. Bij de opstand in Syrië zijn al duizenden mensen gedood. Pakistanse militairen zijn begonnen met het afbreken van het complex waar Osama Bin Laden vorig jaar werd gedood. De buitenmuur en het bovenste gedeelte van het gebouw zijn inmiddels gesloopt. Er zouden twee bulldozers zijn ingezet, journalisten mogen niet dichtbij komen. Amerikaanse elitetroepen doden de terroristenleider vorig jaar mei. Het complex in Abbottabad staat sinds die tijd onder controle van Pakistanse militairen. Clubs in de onderste regionen van de eredivisie hebben vanavond goede zaken gedaan. VVV won thuis met 3-1 van Herakles. De Graafschap versloeg in Kerkrade Roda met 2-0. En verder versloeg NAC met 4-0 ADO Den Haag. NEC tegen Groningen is nog aan de gang. Het weer vannacht in het noorden mogelijk wat regen. Het wordt zo'n 3 graden met hier en daar mist of nevel. Morgenochtend overwegend bewolkt, smiddags wat opklaringen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Mist hoort thuis in het weerbericht en niet in een leasecontract. Dit was de M uit het alfabet van alfabet. Alfabet autolease. Verrassend voorspelbaar. alfabetautolease.nl Aanstaande zondag om half drie op Eredivisie Live. Topvoetbal in je huiskamer. PSV Feyenoord. Bestel dit topduel en kijk hem live op je tv of pc. Al vanaf 5.95. Ga naar eredivisielive.nl en je hebt het.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 Nee, het is ook niet zo opwindend als de eerste helft toen NEC heel veel kansen creëerde. Ik heb al nou een volle zet gezien vanaf de linkerkant van het veld. En die werd maar net gemist met het hoofd door George. Nog even deze vrije schop van FC Groningen afwachten. Maar die wordt al weggekopt weer uit het hart van de verdediging van NEC. 2-0 voor de mannen uit Nijmegen. AC Milan nog steeds met 1-0 voor tegen Juve, Andy? Jawel, een 1-0. Ook veel en veel beter. Juve is wel wat anders gaan spelen met drie spitsen. Gewoon 4-3-3 en Fusinic, de monte de is gekomen voor Borriello. en dat doet pijn voor de ex-Milan speler die nu bij Juventus weer op de bank zit. Het is 1-0 voor Milan. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Everybody was gone. voor NEC en George, die wijft met de beide harpen naar het publiek 3-0. Een doelpunt van George terwijl de kort daarvoor uh, Tadic van FC Groningen een aardige mogelijkheid kreeg. En ik even de indruk kreeg dat uh, NEC wat aan het verslappen was. Maar Tadic gooit tegen Babos aan en nu heeft George die heeft er 3-0 van gemaakt. Deze wedstrijd is helemaal en helemaal gelopen. Van Groningen kan niets. Blechtles met Kung Fu Fighting. Was hij mooi eigenlijk, die derde henkok? Ja, was hij mooi. Ja, Ivers die maakt gewoon een geweldige fout. Die wil de bal na een uittrap van Babos wil hij de bal terugkopen op zijn doelman, Luciano. Maar hij raakt die bal helemaal niet. Luciano komt dan uit zijn, uit zijn goal. En dan is het George wat eerder bij die bal. En die kan die bal van zeer bij Kan die bal achter Luciano tikken. Maar er zat even. Nou, kantelpunt wil ik het niet noemen. Maar kort daarvoor had Tadic de kans om in elk geval 2-1 ervan te maken. Maar in die tegenaanval van Babos. Schotte dat schot van Tadic. Komt die lange uittrappen van Babos, de Hongaar. En dan is het uh, Georgie de 3-0 van maakt. En ik mag toch aannemen dat uh, Groningen nu een verloren uh, wedstrijd speelt. NEC is, uh, ja, ik, ik wil niet zeggen minder op dreef... maar de drive is wat minder groot dan in de eerste helft. Toen de ene aanval naar de andere aanval afrolde op het doel uh, van FC Groningen. En nu denkt NEC ongetwijfeld, ja, 2-0, 3-0. Wat wil FC Groningen nog in deze wedstrijd? Van? Wij hebben toch ook gezien dat ze eigenlijk helemaal niks presteren in deze uitwedstrijd. Vrije Schop zometeen uh, weer uh, voor NEC... omdat Iversen... Uh, overtredingen. die klimt in de rug dacht ik van, van Zeefuik en dan mag NEC een vrije schop gaan nemen. Nou pak hem beet. 20 meter over de middenlijn, een beetje aan de linkerkant van het veld. Al te veel haast maken ze daar natuurlijk ook niet mee. We hebben inmiddels 62, 63 minuten gespeeld en als ik zo af en toe even kijk naar die spelers van FC Groningen, dan lopen ze over het veld met de kin op de borst, met afhangende schouders. Ja, 3-0 winnen van PSV, dat is mooi. Dat zijn dan bonuspunten, maar als je vervolgens weer die punten inlevert tegen NEC, dan schiet op de ranglijst allemaal niet op. Die vrije schop die wordt uiteraard genomen door Schöne. Schöne die Petter Andersen volledig uit de wedstrijd speelt. Wordt die vrije schop genomen. Wordt weggewerkt door Van Dijk. Over de zijlijn geschopt een meter of 15, 20 van de cornervlag af. En dan gaat NEC zo meteen ingooien. Ik kijk eens naar het scorebord. We zitten zo langzamerhand. Denk ik ronde de 68 69 e minuut. 3-0. Ik denk dat NEC een gewonnen wedstrijd speelt. Is het eigenlijk een goede wedstrijd. AC Milan tegen Juventus. Nee, Ronald. Het is uh, een heel matig uh, duel. Tweede helft al uh, 18 minuten bezig. Bijna 19. Nog uh, geen mogelijkheid of kans gezien. Uh, uh, het bevindt zich zeg een maar mede of 50 op het middenveld zo rond de middencirkel. Nu ook weer een slechte paas vanaf de linkerkant van Robinho. En uh, Juve valt me werkelijk verschrikkelijk tegen. Nog geen wedstrijd verloren dit seizoen. Uh, 13 gewonnen, 10 gelijk. Uh, bijna koplopen, 1 puntje achter Milan en een wedstrijd minder gespeeld. En ik zie op de bank bijvoorbeeld nog Alessandro Del Piero zitten. Ja, als je dan 1-0 achter staat en je hebt nog een minuutje of 25 te gaan... ...dan is dat toch wel een moment om hem eens een keer te gaan brengen. Nou, nu dan misschien met Fusinic. Fusinic probeert er binnen door te gaan. Nee, nee, heel matig, heel zwak. Geen kans in de hele wedstrijd nog gezien voor Juventus. Terwijl Orbi Emanuelson nu wel even verliest. ...nee, het is Rubinho die balverlies leidt. Nou ja, wat scheelt het? Rubinho of Emanuelson. Het zijn twee goede voetballers, de nee, een van die wil een ietsje meer uh, ik denk Keertje of 8-9. En dat is uh, Robinho. Balbezit uh, dus voor Juve. Aan de linkerkant is het uh, Chiellini die de bal heeft. Giorgio Chiellini speelt de bal in op Pepe. En dan uh, wordt er uh, gedraaid en gekapt. Maar veel te veel. Kan Maxxes overnemen. En dan is het uh, meteen snel via Emanuelson. Emanuelson gaat lopen met de bal. Moet hij de paas geven? Doet hij goed? Uh, naar die uh, invaller El shaarawy Die wordt net de van de bal afgelopen ja Het mag duidelijk zijn. Milan is gewoon de betere ploeg rijdt ook volkomen verdiend met 1-0 tegen Juventus. De Graafschap had vorige week een andere trainer, Andries Ulderink... en die werd vervangen door Richard Roelofsen. En dat bracht meteen succes, want de uitwedstrijd tegen Roda werd gewonnen. En dus praatte Ronald van der Geer met die nieuwe trainer van de Graafschap. Het is zo'n zo mooi voetbalcliché, maar het klopt wel weer, hè? Het uh, Roelofsen-effect vanavond. <laughs> nou, nee, dat zou te veel eer voor mij zijn. Ik denk dat, uh, dat de eerder de jongens toekomt vanavond. Uh, als ik zie hoe ze 90 minuten op het veld hebben gestaan... He, de, wat we afgesproken hebben, nagekomen en, uh, ja, en, en wat voor arbeid ze erin gaan stoppen hebben... dan uh, komt alle eerder spelers toe. Een ontlading zal dat net gegeven hebben binnen die vier muren. Ja, het is ongelooflijk. Je kan zien hoe het, uh, hoe het kan omdraaien binnen een week. Ja, als je vorige week bij ons binnen was gekomen... ja, dat was, was ongelooflijk. Uh, ja, ja, bijna een grafstemming zou ik zeggen. Ja, en nu is alle ÖVRI, hè, Ze moeten uitlopen. Niemand, uh, niemand klaagt. Uh, iedereen gaat gewoon naar buiten, doet zijn werk. En uh, ja, dat kan binnen een week zo gaan. Maar goed, je gaat er even aan voorbij. Het Roelofse effect, misschien is dat iets te groot... maar je drukt wel een stempel op het elftal. Ja, we hebben deze week wel uh, aangegrepen om duidelijkheid te krijgen. Hè. Wat willen we? Wat kunnen wij? En uh, ja, we hebben geprobeerd samen met Jan Vreeman... om de poppetjes op de, op de goede plaats neer te zetten. Hè. Waar, waar zijn ze goed in? En Wat heeft het team nodig? En, uh, en dat ook bij de jongens neergelegd van uh, duidelijkheid, afspraken maken en die gewoon nakomen. Uh, dat moet de basis van ons zijn. En er komt natuurlijk ook een stukje hard werken bij, uh, bij kijken. Uh, als we dat allemaal kunnen doen, ja, kunnen, we, kunnen we een aardige vuist maken. En uh, alleen dan kunnen we uh, datgene realiseren wat we willen. Het was uh, uh, ja, defensie met een hoofdletter D en uitbreken met een hoofdletter U, denk ik, vanavond. Ja, oké, okay, maar dat is hetgeen wat ik zeg de poppetje op de goede, goede plaats te zetten. Je ja, Met Rijder natuurlijk hartstikke veel snelheid. Uh, met Michael heel veel energie voorop. En met uh, El Hassanoui natuurlijk een jongen die een bal vast kan houden. En, uh, en daar vanuit kunnen voetballen. Dus dat was eigenlijk een beetje de gedachte die we hadden. Hè. Vanuit de controle dan proberen om af en toe een, uh, een break te zetten. Ja, kijk je op een gegeven moment op uh, 0-1 komt. Ja, dan is het natuurlijk voor ons het uh, ja, ideale scenario. En, uh, ja, daarna zie je dat Rode eigenlijk ongeduldig wordt. Hè. Het baltempo gaat omhoog, ze gaan wat meer fouten maken. Ze zoeken wat eerder voor, voor de lange bal. Ja, dat is voor ons wat makkelijker te verdedigen. Ook een goal van iemand die jij juist weer terughaalt in het elftal, hè? El -snoei. Ja, ook dat is natuurlijk... Kijk, je speelt uh, met z'n drieën voorop. En uh, ik heb er bewust voor gekozen omdat ze alle drie een goal kunnen maken. Ja, en uh, ja, dat is wel uh, belangrijk. En je ziet eigenlijk, ja, wat krijgen we? Twee, drie kansjes. En uh, ja, we hebben er twee in liggen. En uh, ja, dat is, uh, dat is voor onze ploeg is dat een uh, luxe. Richard Roelofsen, de nieuwe trainer van de Graafschap. En de Graafschap won de uitwedstrijd tegen Roda met 2-0. VVV Hierakles eindigde in 3-1. Bij Rus was het 2-1 en daarna bleef het heel lang spannend... tot uh, Kullen er 3-1 voor maakte. Dat was vlak voor tijd. De man van de wedstrijd was Jannik Wilschut. Dan krijg je bloemen en dan mag je praten met Bas Tichler. Wat een mooie avond uh, voor jou. Uh, hoe beleef je zoiets als je in het veld staat? Want je bent de uitblinker vanavond. Eigenlijk alles wat je doet lukt. Bijna alles gaat goed. Hoe beleef jij het zelf? Ja, je merkt in de eerste helft als je een paar keer langsgaat dat je in een flow komt. Dat dit wel ja, goed is. En uh, ja, dan uh, is, is het wel lekker als je dan op het veld staat. Uh, en als je dan ook nog met 3-1 wint. Uiteindelijk is het wel uh, ja, mooi. hebben we toch een beetje revanche van vorige wedstrijd. Uh. Ja, want dat was de 7-0. Dat zat wel in jullie hoofd, dat er revanche moest komen. Nou, we hadden we die wedstrijd eigenlijk zo snel mogelijk vergeten. Want ja, dat maak je niet heel vaak mee. En ja, we wisten gewoon dat we thuis nu drie keer achter elkaar hebben gewonnen. En die, die reeks wilden we voorzetten, ook omdat de, omdat de punten heel hard nodig waren. Ook omdat Graafschap nu ook weer had gewonnen. En uh, ja, dan is het dan mooi dat je er toch winter in Jullie zijn een totaal ander VVV geworden, lijkt het wel, na de winter. Vind je dat ook? Ja, en de punten blijkt het wel. We hebben heel meer punten gehad in de eerste helft van het seizoen. Ja, ik weet niet. We, hebben, we staan nu gewoon een team op het veld die voor elkaar wil, wil werken. En dan zie je dat de punten ook gewoon komen. En we hebben goede versterkingen gehad in de winterstop. En dan zie je dat, ja, dat we toch wel kunnen voetballen. En uh, we hopen dat we nog veel punten pakken. Ja, want de eerste paar keer dat je een wedstrijd wint... zullen de mensen nog zeggen, oh, VVV wint, dat zal wel toeval zijn. Maar als dat nu al vier keer zo is in zes wedstrijden... kun je dat niet meer zeggen. Ja, Vf, ja, ik denk dat bij heel veel spelers veel VVV uit, dan ja, is het toch een lastige wedstrijd. Wij hebben de supporters hier achter ons en gaan uh, gewoon volle bak. En uh, ja, daar hebben zo'n teams het wel lastig mee blijkt wel. De moeilijkste vraag is uh, wel eentje die ik moet stellen, maar hoe goed ben je eigenlijk? Want je bent pas 20. Ja, het zal de toekomst moeten uitwijzen. Want als ik het vanavond zie, denk ik nou ja, je hebt de snelheid, je hebt een dribbel, je hebt een actie. Ja, dat, is, dat zijn wel mijn kwaliteiten. En die probeer ik gewoon elke wedstrijd weer te benutten. En uh, nu is het een paar keer achter elkaar gelukt. En gewoon hopen dat ik uh, de rest van het zoen ook gewoon vol kan houden. Je had alleen wel even twee extra mogen maken, toch? <laughs> en misschien wel drie. <laughs> Jannik Wildschut nooit tevreden. Hij maakte de tweede voor uh, VVV. En bij dat tweede doelpunt werd de trainer van Herakles, Peter Bos, van het veld gestuurd. Hij was nogal verhit langs de lijn. Maar waarom was hij nou eigenlijk zo boos? Omdat we verloren hebben. En we het niet goed gedaan hebben. Maar je was tijdens de wedstrijd vooral boos en je bent weggestuurd. Wat is daar aan de hand geweest? Toen was ik boos op de scheidsrechter. Maar als je nu aan mij vraagt waarom ik boos ben, dan is dat omdat we verloren hebben. En ik vind dat wij gewoon niet goed gespeeld hebben. En ik wil altijd graag naar mezelf kijken. En wij hebben het niet goed gedaan. Ik vind dat we niet goed verdedigd hebben. Ik vind dat we in een te laag baltempo gespeeld hebben. En, en dat kunnen wij veel beter. En ik vond niet eens dat we zo slecht aan de wedstrijd begonnen. Ik geloof na één minuut kregen we al een goede kans. Maar we hebben uh, het veldoverwicht, wat we natuurlijk wel hadden... niet weten om te zetten in kansen en uiteindelijk doelpunten. Is het nou uh, zo'n avond waarin het allemaal ook een beetje tegen zit? Want Van der Linden maakt twee merkwaardige fouten. Er gaan wel dingen mis die niet normaal zijn. Jawel, maar dat moet je, je, je doet het wel zelf. Hè? Je speelt zelf die bal. Uh, je speelt zelf in een laag tempo. Je creëert zelf te weinig kansen. En dat kan en moet beter. Dan ga ik toch weer even terug naar je, naar je boosheid tegen de scheidsrechter, Blom. Waarom was je zo boos op de scheidsrechter? Omdat hij een fout maakte, een grote fout. He, er, er is een buitenspelsituatie vlak voor de bank. Uh, dus net iets over de middenlijn. De grensrechter signaleert dat, geeft dat ook via zijn headset heel duidelijk aan. Dat gebeurt natuurlijk twee, drie meter voor mij. Aan de scheidsrechter, die volgt het spel even of daar voordeel is. En uiteindelijk is dat geen voordeel. Ja, dan moet je fluiten als daar geen voordeel uitkomt. En dat deed hij niet. En op dat moment werd ik al boos. Omdat hij op dat moment, vond ik, had moeten fluiten. En dat het uiteindelijk dan via een aanval een doelpunt wordt. Ja, dat is alleen maar extra zuur. Ook voor hem, denk ik wel. Want dat zal hij zelf ook al realiseren. Dan is de boosheid verklaard. Um, snap je dat hij je eruit stuurt? Dat hij je wegstuurt? Nou ja, goed. Hij, hij vindt schijnbaar dat ik niet op die manier zo boos mag worden. Hij gaf aan mij aan dat ik voor de tweede keer heftig reageerde. En dat hij me daarom had weggestuurd. En uh, nou, Die emoties mag je schijnbaar niet op die manier uh, tonen. Voor jezelf dat je binnen de grenzen bleef of ging je er overheen? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, ik heb absoluut geen, uh, geen scheldwoorden of, uh, of, of, of wat dan ook gebruikt. Ik was wel heel fel omdat ik dus absoluut vond dat hij daar een grote fout maakte. Wat uiteindelijk ons een doelpunt kostte. In de wedstrijd of is dat te makkelijk om dat zo te concluderen? Nee, want ik ben begonnen. Daarom heb ik jou net... Heel duidelijk, want anders gaan mensen dat straks zeggen... Nou, absoluut niet, wij hebben het zelf verloren, we hebben het zelf niet goed gedaan. Zelfs met 2 0 achter wat het uiteindelijk dan werd... kom je vlak voor rust op 2-1. Met alle kansen nog om die wedstrijd te draaien en uiteindelijk te winnen. Want ik vind dat wij wel van dit VVV zouden moeten winnen. Maar compliment aan VVV die het erg goed gedaan hebben. Ja, dat was Peter Bos, de trainer van Herakles. Want VVV won 3-1. Roda de Graafstroom kwam weer terug. Dat werd 0-2. Dat was wel een verrassing natuurlijk. En dus ging Ronald van der Geer naar de trainer van uh, Roda, Harm van Veldhoven. Harm, wil jij ons eens uitleggen dat, uh, hoe je uh, een wedstrijd waarin je 85% denk ik balbezit hebt, niet wint? Nou goed, als je die momenten niet neemt daarin. en daarin toch een niks aantal onoplettendheden hebt, dan. Uh, dan loop je alleen maar meer achter de feiten, krijg je nog meer de bal. Dan worden de ruimtes dus alleen maar kleiner. en De tegenstander uh, trekt zich op aan zijn resultaat... en dan uh, roep je dat een stukje over je heen. Want eigenlijk, totdat uh, men Poupon uit het oog verloor... was er niet zoveel aan de hand. Nee, helemaal niet. Maar het is eigenlijk onbegrijpelijk dat die jongen daar dan ook zo vrij mag staan. En dat is het uh, wat ik verwijt uh, dat we elkaar kunnen maken nu. Daarin uh, moet je natuurlijk een tegenstander geen hoop geven... Je moet de eerste 15 minuten, heb je al drie, vier open kansen. Nou, dan moet je toeslaan. Dan eh, ontmoedigen ze. Eh, natuurlijk komen ze hier met vandaag eh, almoed bij elkaar... om vanuit de nieuwwisseling vanuit het trainerschap... Eh, weer een bepaalde mentaal weerbereid te tonen. Maar ja, je voedt ze door eigenlijk het eerste doelpunt... eigenlijk voor mijn gevoel een stukje cadeau te geven. En daar hebben ze heel de wedstrijd aan opgetrokken. En dat, dat heeft er alleen maar kracht gegeven. En dan creëer je eigenlijk nog het nodige in de eerste helft. Maar dat blijft in de tweede helft ook bij jouw ploeg achterwege, toch? Een stukje wel, maar ook in de tweede helft heb ik nog vijf, zes open kansen gezien. Dus ja, je wordt alleen maar moeilijker. Wat ik zeg, ze kruipen nog meer achteruit. De ruimtes worden enorm klein. Je kan bijna niet meer combineren. Hoe langer het duurt, moet je meer gaan forceren, risico's gaan nemen. Ja, wat ik zeg, je, je, je creëert het in eerste instantie zelf door die fouten zelf te maken. En daarna moet je eigenlijk een beetje met gevechtsvoetbal in kleine ruimtes het verschil gaan maken. En dan wordt het voor ons ook steeds moeilijker. Ik kan me voorstellen dat je woest bent op ze. Nou goed, ik, was, ik ben wel heel ontgoocheld. Ja, dat zijn natuurlijk uh, ja, punten die je moet nemen. En die pak je niet. En uh, het geeft ook nog een beetje aan wat ik vind van het elftal. Uh, we hebben er maar weinig de nul gehouden. We hebben het er al veel over gehad. Maar ook als je vandaag het doelpunt weer tegen ziet... dan dat is dat... Zeer frustrerend en uh, dan loop je dikwijls uh, heel lang achter de feiten aan. En, en dat geeft ook een volwas aan, volwassenheid aan van heel je groep. Uh, uh, hier begint het dikwijls mee en daarin vind ik te maken wij nog veel te veel fouten om, uh, om echt de doel te maken die je ook uh, uh, zou moeten gaan doen. Op, de, op zich staan wij nog altijd natuurlijk op een mooie plaats. Maar eigenlijk als je echt meer wilt, je hebt echt ambitie, je hebt echt drang, ja, dan win je zo'n wedstrijd. Vandaan. Harm van Veldhoven, van Roda JC de trainer, zijn ploeg verloor met 2-0 van De Graafschap. Hebben al die Groningers dat, Henk Kok, dat ze buiten Groningen niks meer kunnen? komen nou, komt zo langzaam langzamerhand wel op neer van. Het is inmiddels 4-0 geworden voor NEC. En ik zeg dat George het doelpunt heeft gemaakt. Of Goossens moet die bal nog even hebben aangeraakt. Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Maar het was wel zo dat Zeefuik een duel won. Hij speelde de bal naar de buitenkant, naar George. En toen kon George die, kon die bal binnenschieten. En of Goosens nou nog aan die bal heeft gezeten. Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar ik denk dat het doelpunt op naam van George geschreven moet worden. En zo beleefde FC Groningen hier vanavond in Nijmegen een waar debakel. Want het wordt ongetwijfeld de grootste overwinning van de NEC in dit seizoen. Want ik kan me in deze competitie niet herinneren dat de NEC in één wedstrijd vier doepen heeft gemaakt. En dat er ook nog een nul van de tegenstander tegenover staat. 4-0 voor NEC. En in de Euroborg was het vorige week 3-0 tegen PSV. Nee, FC Groningen wil dat Nijhuis zo snel mogelijk deze wedstrijd afluit. Van dit is een waarde debakel. En ik denk dat de spelers van FC Groningen misschien vanavond wel lopen naar huis moeten. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Een wanprestatie. Ja, uh, Milan tegen Juve. En uh, uh, Een aardige prestatie van uh, onze grote vriend Corbier Emanuelson. Hij is vervangen. Speelt een degelijke wedstrijd zoals we hem eigenlijk wel kennen. Hij speelt naar zijn uh, mogelijkheden. Goeie, aardige, leuke voetballer voor Milan. Hij is vervangen door Ambrosini. Een wat meer verdedigend ingestelde speler. Omdat Milan nog steeds met maar 1-0 voorstaat. En uh, Juve een enorme kans kreeg. Dat is alweer een tijdje geleden. Qualiarello kreeg uh, echt een uh, hele grote kans. Maar hij uh, stuitte op keeper Abiati. En uh, zodoende blijft het 1-0 voor Milan Milan in balbezit met nog 13 minuten te gaan. Is het uh, Muntadi die de bal heeft uh, gepaast en dan uh, van bombe wordt overgeslagen. Maar Milan wordt wat slordig en uh, geeft dus wat mogelijkheden weg aan uh, Juve in de tweede helft. Juve dat nog niet echt heel erg vaak gevaarlijk is geweest. Eén keer dan via Qu Qualiarella die meteen daarna vervangen werd door Matri. En nu is Juve weer uh, in de aanval. heeft uh, de bal uh, probeert zich... Uh, uh, vrij te spelen. Uh, de bal gaat over de zijlijn. Lege mij. Via Marquisio. Maar het spel mag verder gaan. dat de bal net nog binnen bleef. Pierlo in de middencirkel zoekt naar vrijstaande mensen. Vindt ze ook. En dan moet de voorzet komen vanaf de rechterkant. Komt niet. En dan kan Milan uitverdedigen. Maar doet dat met lange halen naar voren. En dan ben je bijna altijd de bal kwijt. Het lijkt erop dat met nog 12 minuten te gaan... er een slotoffensief is begonnen van Juventus. Om de eerste nederlaag in dit seizoen... ...te kunnen voorkomen, want er staat nog altijd 1-0 voor Milan tegen Juventus. Adel, met turning tables. Hey, Kok, je hebt al verteld dat Groningen slecht is, maar is NEC wel goed? Als je met 4-0 voor staat tegen FC Groningen, moet je de credits in de eerste plaats geven aan de NEC. Ze hebben drie nederlagen op een rij uh, geleden. Uh, even denken Feyenoord Roda. En de laatste wedstrijd tegen Ajax. 4 tegen 1. Toen was Alex Pastoor buitengewone boos. Scheidbakkenvoetbal, heeft Alex Pastoor toen gezegd. Maar vanavond tegen FC Groningen heeft NEC laten zien dat ze thuis behoorlijk goed kunnen voetballen. Thuis hebben ze, dacht ik, ook vijf keer gewonnen en zes keer verloren. Nu wordt het de zesde overwinning. En als je dat dan met 4-0 doet, dan heb je het gewoon goed gedaan. En Groningen mag nog blij zijn dat er geen 6 of 7-0 op het scorebord staat. Zo talrijk waren de kansen, met name in de eerste helft voor NEC. En in die tweede helft heeft de NEC wat gas teruggenomen. Gewoon de bal wat meer in de ploeg houden, geen balverlies leiden. Dat was eigenlijk het defies. En die houtkamp. Ongelooflijk 7 minuten voor tijd. De gelijkmaker bij AC Milan tegen Juventus. Ik zei het al, AC Milan begon een beetje die ballen weg te rammen. En het is Alessandro Matri die notabene het doelpunt maakte. Invaller. Ze gingen met drie spitsen spelen. Matri ging voorin staan. En hij ja tussen twee man in. Het is een vrij doelpunt hoor. De voorzet vanaf de rechterkant. Wordt uh, ja, bijna met twee benen binnengelopen door die uh, Matri. Het is uh, een uh, schitterende goal, kan niet anders zeggen. Met rechts, met zwaar gehinderd, uh, wordt de ene speler. Dat is Chiellini. En dan Matri die er voorkomt en nog even wat rare bewegingen richting het publiek maakt. Sch-shirt uit. Ach, dat uh, hoort er ook bij. Dan krijg je in ieder geval een gele kaart. Daar mag je dan blij mee zijn. Maar gelukkig is hij wel, Matri. Want hij scoort de 1-1 in de 84ste minuut bij Milan tegen Juventus. NEC Groningen, Henk, jij bent onderbroken. Ja, George heeft inmiddels zijn uh, publiekwissel uh, gekregen. En uh, Groningen dacht nog even te scoren via uh, Texera. Maar er werd een overtreding begaan door uh, Soek. Die durfde, duwde de eerste tegenstander weg. En toen schoot uh, Texera de bal nog wel tegen de touwen na. Maar Nijhuis constateerde terecht een uh, overtreding van uh, Soek op uh, Van Eijden. Uh, de andere is uh, Nijland binnen de lijnen gekomen. En Nijland die, uh, mag je even uh, koppelen aan FC Groningen. Van uh, Stef Nijland heeft in het verleden gespeeld uh, voor FC Groningen. Toen ging hij naar PSV en nu speelt hij dan op uitleenbasis bij, bij NEC. Maar uh, Nijland, uh, ja, Hansje lacht en Hansje huilt. En dan heb ik het over de voorzitter van FC Groningen. Lachen in de Euroborg, maar huilen. IB-NEC van Groningen staat inderdaad met 4-0 achter. En Nijland die mag dan nog even twee of drie minuten spelen. En die speeltijd krijgt hij vooral omdat George een belangrijk aandeel heeft gehad in deze overwinning van NEC. Hij maakte twee of drie doelpunten, daarvoor de derde doelpunt. Maar toekennen dan aan Goosens, die zo ongeveer op de doellijn dan het laatste tikje heeft gegeven... ...na die actie van George bij dat vierde doelpunt. NEC gaat ingooien. We hebben 88 minuten gevoetbald. NEC heeft ook in de tweede helft de wedstrijd grotendeels gecontroleerd. Nee, helemaal gecontroleerd. Van als ik even uh, nadenk wat FC Groningen in aanvallend opzicht heeft gepresteerd... dan heb ik een schot gezien van Tadić en een knal van Hiarje. En dat zijn eigenlijk de enige aanvallende wapenfeiten geweest van FC Groningen in deze wedstrijd. Nu speelt NEC de bal ook weer uh, rond op de helft van uh, FC Groningen. De bal die gaat uh, nu uh, naar Nijland. Nijland met een korte combinatie. Maar er zit uh, Petter Andersen uh, dan tussen. En die kan die bal uh, afspelen naar uh, Texera. Texera naar de rand van de 16. Kan geschieten met zijn linkerbeen, maar dat schot wordt geblokkeerd door de Nuitenk. En dan kan hem nog even breed leggen op Voltse. maar daar zit Conboy dan weer tussen voor NEC. En zo blijft het hier voorlopig 4-0 en komt Groningen zelfs niet tot een tegendoelpunt in deze wedstrijd. Althans, niet tot dusverre. 88 minuten intussen gevoetbald. Nou, ik heb het meerdere keren gezegd. Het staat 4-0 voor NEC. Ja, en het is 1-1 bij AC Milan tegen Juve. Dat betekent dat Juve zoals het nu is ongeslagen blijft, Andy. Tja, niet te geloven, want het uh, is echt de tweede kans. Of het was eigenlijk een halve kans, een aardige voorzet vanaf de rechterkant. En Matri als een duveltje uit een doosje die ervoor kwam. En uh, bijna is het uh, zelfs gevaarlijk uh, voor de 2-1 uh, voor Juve. Ja, nog altijd ongeslagen, ook als deze wedstrijd zo eindigt. Dan, is uh, is toch wel knap, na uh, 24 wedstrijden dan ongeslagen zijn in de Serie A. Ja, het is niet verdiend, want natuurlijk had in de eerste helft AC Milan al op 2-0 moeten komen... toen uh, Moutari een uh, glaszuiver doelpunt maakte. Uh, maar dat werd niet toegekend door de scheidsrechter. Dus bleef het lang 1-0 en dan weet je het... Het is uh, uh, ook maar één balletje gek te vallen. Nou, Dit was echt zo'n balletje dat gek viel. En in het voordeel van Juventus. We zitten in de 87e minuut. Als Max 6 de bal naar voren speelt. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Max Sess, uh, in plaats van Nesta, omdat hij geblesseerd is. Bal aan de rechterkant met de voorzet van uh, Abate. Maar die komt in de handen terecht van Gianluigi Buffon. 11 jaar Juventus. Daarvoor nog een jaar chauffeur bij Parma gespeeld. En deze oude rot in het vak. Uh, mag je echt een uh, bijna oude dame noemen, want daar speelt hij al jaren voor. En ik zie ook de wat zondere gezichten op de bank bij Juve. Niet vanwege die 1-1. Maar Alessandro Del Piero nu echt wel over de top. Wordt niet meer ingezet, ook niet in dit soort wedstrijden. Zit op de bank, dat wel. Maar weet dat dit waarschijnlijk de laatste keer is dat hij uh, deel uitmaakt van Juventus in een wedstrijd tegen AC Milan. Balbezit voor Juve. Als de bal tussendoor moet worden gestoken, gebeurt niet. Maar het blijft wel balbezit voor Vosinic en uh, dan moet de bal voorkomen, maar dat gebeurt niet. De bal gaat, leek me over de achterlijn, maar Abiati uh, heeft de bal uh, te pakken en kan hem uh, naar voren brengen. We zitten in de slotfase, 87,5 minuten gespeeld tegen de verhouding in, staat het 1-1 en is het stil geworden in het uh, San Siro 1-1 bij AC Milan Juve. Hoe lang moet jij nog Henk? Nou, Hoe lang zou die terugreis zijn van, uh, van FC Groningen? Ik hoef niet zo lang meer met de terugreis van, van Nijmegen naar Groningen. Dat zal wel een eeuwigheid duren. Zeker voor de supporters die de moeite hebben genomen om hier naar uh, Nijmegen te komen. Het uh, staat 4-0 en het zal uh, waarschijnlijk ook wel bij 4-0 blijven. Misschien nog uh, één minuut moet worden gevoetbald. We zitten in al in blessuretijd. Verbaasd me gezegd dat nee, hij is nog blessuretijd uh, bijtelt. Nou, dan denk ik Groningen nog even een doelpuntje te scoren. Nee, dat lukt niet. Van uh, Tardis komt er ook niet langs uh, vanaf de rechterkant van het veld. George heeft uh, twee doelpunten gemaakt, Gozens heeft er één gemaakt... en uh, Scheun heeft een doelpunt gemaakt in de wedstrijd... waarin FC Groningen volkomen heeft gefaald... maar waarin we toch de credits moeten geven voor de energie... die uh, NEC met name in de eerste helft in deze wedstrijd heeft gestoken... toen uh, FC Groningen voortdurend werd overlopen... toen ze overal te laat kwamen elk duel verloren... In die periode, de eerste 45 minuten, heeft NEC de basis gelegd voor de overwinning. 4-0 is een grote uitslag, maar het had dan nog vele malen groter kunnen zijn en negatiever kunnen uitpakken voor FC Groningen. 4-0 is al meer dan genoeg en doet veel pijn. En dan eh, terug naar Italië. En die jongen, jongen, wat een idioot. Ze Arturo Vidal, een Chileen de sta op 1-1 met nog twee minuten te gaan. En hij haalt het toch uit naar de benen van Mark van Bommel. Volkomen niet spelend richting de bal. Maar gewoon proberen van Bommel zijn benen van zijn lijf te scheiden. Dat lukte gelukkig niet. En gelukkig gaf de scheidsrechter daar ook direct rood voor Arturo Vidal. Naar de kant. En dus tien man van Juve tegen de elf van Milan. Nu helpt de scheidsrechter er even bij een balletje tussendoor. Omdat de scheidsrechter eraan zit en de bal niet bij Montadi terechtkomt. We zitten in de slotfase in de laatste minuut van de wedstrijd. 1-1 de stand bij Milan tegen Juve. Heel snel na een kwartier werd het no door Nocerino 1-0. En Matri een minuutje of vier geleden 1-1. Balm zit aan de rechterkant. Abate probeert de bal binnen door te spelen. Dat lukt ook, maar de invaller naar rust, El Sharawi, kan er weinig goeds mee doen. De afvallende bal is wel weer voor, Juventu uh, voor Milan via Nocerino. En dan via Abati naar Van Bommel. Van Bommel, goed spelen tot dat middenveld. Bal naar de linkerkant verplaatsend eh, probeert Robinho wat te doen. Zo, over overtredingen gesproken, zegt. Er wordt er weer eentje gehaald. En het verbaast me dat dit maar een gele kaart is. Want dit was ook weer een ongelooflijk gemene overtreding eh, van achteren. En wie is dat? Ik kan het niet goed zien. Ik dacht dat het eh, een invaller was. Eh, Pepe, maar... Nou, maakt niet zoveel uit. In ieder geval een gele kaart. En uh, echt een uh, forse overtreding. Ik denk dat het uh, uh, Pepe is die uh, uh, dat deed. Ja, Simone Pepe. Die uh, veel te hard die overtreding maakt. En een uh, vrije trap voor Milan. We krijgen 4 minuten extra tijd. Die zijn voor uh, 40 seconden verstreken. Gianluigi Buffon in het doel. De vrije trap staat er nog. Pepe heeft dus een gele kaart achter zijn naam. Van harte. En de vrije trap ligt wel heel ver hoor. meter of 35 van het doel. Een uh, driemans muur. En natuurlijk wat mensen uh, erbij. Thiago Silva staat achter de bal. Hij neemt de aanloop. Kan heel hard rammen. Zoals Roberto Carlos dat deed. Doet dat ook misschien. Schiet de bal in de muur, opgevangen door Van Bommel. Van Bommelbal naar de zijkant, naar Abate. De bal in het starfschopgebied. Daar is bijna Montari met de 2-1. Maar hij stuit op keeper Buffon. We zitten in de extra tijd. 1 minuut ruim voorbij van de vier bij een 1-1 stand. Buitenlands voetbal, langs de lijn. En voordat we in het buitenland beginnen vertel ik nog even dat NEC Groningen is afgelopen en in 4-0 is geëindigd. In Engeland heeft Chelsea de 3-1-nederlaag in de Champions League bij Napoli redelijk verwerkt. De ploeg van de geplaagde trainer Villas Boas won met 3-0 van degradatiekandidaat Bolton Wonders. De duurbetaalde Fernando Torres moest bij Chelsea weer eens met een reserverol genoegen nemen. Hij viel een kwartier voortijd zonder succes in en wacht nu al bijna 900 minuten op een doelpunt. Manchester City verstevigde zijn koppositie door een 3-0-overwinning op Blackburn Rovers. Voor City was het de 18e op een volgende zege in een thuiswedstrijd in de Premier League. Newcastle United kwam in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers niet verder dan 2-2. En trainer Martin Jol behaalde met Fulham een nuttige 1-0 zegen bij Queen's Park Rangers. Wigan Athletic bleef hekken sluiten, maar kwam op eigen veld door een gelijkspel. 0-0 tegen Aston Villa in punten op gelijke hoogte met Bolton. Morgen is er nog Arsenal tegen Tottenham en gaat Manchester United op bezoek bij Norwich City. Aan kop gaat Manchester City, 63 uit 26. Manchester United heeft er 58 uit 25. Dan Tottenham, 53 uit 25. Dan Chelsea, 46 uit 26. En Arsenal heeft er 43 uit 25. Dat zijn 20 punten minder en een wedstrijd minder gespeeld uh, voor uh, Arsenal dan Manchester. We gaan nog even naar Andy Houtkamp. De laatste minuut gaat uh, bijna in. We hebben 93 minuten gespeeld bij Milan tegen Juve... 1-1 de stand. 4 minuten extra tijd. 3 minuten zijn hem verspeeld. En daar gaat Van Bommel. Die gaat nog even op avontuur. Probeert de bal naar de rechterkant te spelen. Maar dat lukt niet. Scoorde bijna zijn eerste doelpunt voor Milan. Uh... In de tweede helft met een schot van ver dat maar net naast ging. Nog even Chiellini en Robinho die even wat ruzie leken te maken. Maar die vrede wordt snel getekend. En Massimo Allegri die zal balen als een stekker. Want zei ik niet in de eerste helft dat zo'n doelpunt dat niet goed gekeurd wordt. Of dat niet gegeven wordt. Een zuiver doelpunt. Bal meter achter de lijn. Dat dat wel eens uh, beslissend kan zijn voor een kampioenschap. Want dan staat Milan op 2-0 thuis. En dan uh, was het toch een hele andere zaak geworden. Dat hadden ze zeker niet uit handen gegeven. Van Bommel. Misschien dan nog de gerechtigheid voor Milan. Als de bal naar buiten gaat. Naar Abate. Abate met de bal richting de tweede paal. Maar voorbij de tweede paal. En dan is dat denk ik de laatste actie van de wedstrijd. Als keeper Buffon... Zeer blij zal zijn met een 1-1 gelijkspel uit tegen AC Milan. Thuis gewonnen met 2-0. Voor de weken met 2-1 gewonnen. Geen Zeedorf er natuurlijk bij. Omdat Zeedorf geblesseerd is. Geen Zlatan Ibrahimovic. Omdat Zlatan geschorst was. En dan fluit hij voor het einde. Talia Vento. Over hem, de scheidsrechter, zal nog veel gesproken worden. Na afloop van deze wedstrijd. AC Milan-Juve. Eindstand 1-1. En ook de andere wedstrijd in Italië van vandaag werd uh, een gelijkspel. Uh, Genoa tegen Parma 2-2. En dat betekent dat AC Milan een kop blijft. 51 uit 25. Juventus staat er wel beter voor. heeft 50 uit 24. Udinese en Lazio bezetten de derde plaats met 42 uit 24. Nou naar Duitsland daar scoorde Khalid Boularoes eenmaal voor Stoetkart... bij de 4-1 winst op hekkenslijter Freiburg. Stoetkart komt door die zegen naar de achtste plaats. Hoffenheim won met 2-1 bij Wolfsburg. en Augsburg verpestte de terugkeer van trainer Otto Rehagel bij Hertha... want Augsburg won met 3-0. De drie beste ploegen van de Bundesliga komen morgen pas in actie. Koploper Borussia Dortmund speelt thuis tegen Hannover. En Bayern München ontvangt Schalke 04... de ploeg van Huub Stevens en Klaas-Jan Hunterlangen. Borussia Gladbach, dat voorlopig tweede staat... kwam gisteravond niet verder dan 1-1 tegen HSV. Verder, Mainz-Kaiserslauteren 4-0. bij leverkusen 0-2. En weer de Bremen verloor van Nuremberg 0-1. Dortmund gaat een kop met 49 uit 22. Borussia Gladbach heeft er 47, maar dan uit 23. Derde is Bayern München met 45 uit 22. En Schalke heeft er 44 uit 22. Dan gaan we naar Spanje. Daar stonden vier wedstrijden op programma. Real Betis, Getafe, werd 1-1. Net als Racine Santander tegen Sporting Gijon. Nou, ook daar 1-1 dus. Malaga, Real Zaragoza 5-1. En Espanyol Levante is pas om 10 uur begonnen. En de tussenstand is 0-1. Maar dat kan dus nog heel lang veranderen. Morgen nog Rayo Vallecano tegen Real Madrid. En Atletico Madrid tegen Barcelona. Real Madrid gaat met tien punten voorsprong op Barcelona aan kop. 71. 60 uit 23 voor Real en 51 uit de 23 voor Barcelona. En de rest staat op een straatlengte. Valencia op 11 punten van Barcelona. Dan België. In de eerste klasse werden daar 5 wedstrijden gespeeld. Zeklebrugge, Zultewadegem, 1-0. Aagent versloeg Bergen, 2-0. Kortrijk verloor van Lokeren, 2-5. Westerlo verloor van KV Mechelen, 1-3. En Beerschot versloeg Leuven met 2-1. Anderlecht gaat een kop met 59 uit 26. Dat is 7 punten meer dan Club Brugge. Dat heeft er 52 uit 26. Agent 50 uit 27 Cerkelbrug is 4de 46 uit 27 en standaard 5 e met 44 uit 26. You kill your bed warm hands down on the And stop you. And run your hands from my neck to my chest. Crack the shutters. Patrol met crack the shutters. Wat een goal. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met NEC FC Groningen 4-0. Bij rust was het 2-0 door George en Schöne. George maakte er ook een na rust en de laatste was van Goossens. Roda tegen de Graafschap eindigde in 0-2. Bij rust was het 0-1 door Poupon en El Hasnaoui maakte er 2-0 van voor de Graafschap. Afgelopen week nam de assistent Richard Roelofsen bij de Graafschap de taken over van de hoofdtrainer Andries Uldrink. In kerkrade debuteerde uh, Roelofsen met een verrassende overwinning. De winnende coach gaf de credits aan zijn spelers, maar gaf toe dat hij zelf ook een aandeel heeft gehad.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 Heim van Veldhoven, de trainer van Roda... vindt dat zijn ploeg zelf ook wel een beetje de helpende hand toestak. De eerste vijftien minuutjes heb je al drie, vier open kansen. Nou, Dan moet je toeslaan. Dan eh, ontmoedigen je ze. Eh, natuurlijk komen zij hier met vandaag eh, al moed bij elkaar... om vanuit de nieuwwisseling vanuit het trainerschap... Eh, weer een bepaalde mentaal weerbereid te tonen. Maar ja, je voedt ze door eigenlijk het eerste doelpunt, eigenlijk voor mij gevoel een stukje cadeau te geven. En daar hebben ze heel de wedstrijd eh, aan opgetrokken. En dat, dat heeft er alleen maar kracht gegeven. VVV tegen Herakles eindigde in 3-1. Bij Rusland was het 2-1. Noal voor maakte 1-0. Wildschut 2-0. Duarte eh, bracht de spanning terug. 2-1. En toen duurde het tot vlak voor tijd dat Kullen 3-1 maakte. Voor de derde keer op een rij boekten de Limburgers een overwinning. Er lijkt wel een heel nieuw VVV te zijn opgestaan. En de uitblinker, Janik Wildschut, is het daar wel mee eens.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 ja, dus die emoties mag je schijnbaar niet op die manier tonen. Nak tegen Ado werd 4-0. Bij Rusland was het 2-0. Kolk en Luiks zetten eh, Nak op een 2-0 voorsprong. En Kolk en Bottigin maakten er 4-0 van. Vanaf het begin ging Nak vol in de aanval. En daardoor stond het dan na 11 minuten 2-0. Die tactiek had succes. Al was die volgens de trainer van NAC, John er niet helemaal zonder risico. Ja, kijk, als je uh, het mes op de keel wil zetten bij een tegenstander... dan moet je ook één tegen één durven spelen. We hebben we heel veel, heel veel uh, gedaan, in de eerste helft. Uh, en dat pakt ook goed uit. pakt heel veel ballen af. Heel veel tweede ballen. En uh, ja, de eerste 10 minuten waren natuurlijk al, uh, al vrij dodelijk voor, uh, voor ADO. Je uh, ziet daar nog maar eens uh, bovenop te komen. Maar al met al uh, wat we in gedachten hadden, dat is er wel uitgekomen, ja. Voor Ado Haag zijn het dure punten, want ze worden verspeeld bij een directe concurrent. Coach Maurice Stijn zag zijn spelers vooral in de beginfase falen. Over de oorzaak daarvan heeft hij zo zijn ideeën. Ik geloof niet in onkunde. En uh, ik ga ook niet in, in, uh, in, in excuses vervallen. Dat we, dat we mensen niet hebben op bepaalde posities. Want ik vind, uh, ongeacht op welke positie je speelt. je kunt gewoon je duels winnen. Dus. Uh, ja. Uh, noem het scherpte, noem het instelling. Maar met name gewoon uh, prof zijn. en weten wat hier gevraagd wordt. En uh, nou, dan zakken er. Een, uh, de eerste tien minuten zakken er heel veel door het ijs. En uh, ja, dan, dan geef je de wedstrijd weg. Een belangrijke rol bij Nak was weggelegd voor Santi Kolk. En dat is een Hagenaar en hartenieren. Ja, eh. Um... Ik probeer nu natuurlijk heel serieus uh, gezicht te trekken. <laughs> het, is, uh, ja, het is toch je, je clubje waar het allemaal begonnen is. En uh, enorm veel respect voor. Alleen uh, ja, ik denk dat de mensen van ADO en de supporters kunnen begrijpen dat ik nu voor NAC speel. En dat doe je je uiterste best voor. Dus uh, ja, dan ga je ze er niet expres naschieten. De stand. PSV gaat een kop. Samen met AZ. Beide ploegen hebben 45 uit 22. Heerenveen heeft er 43 uit 22, is derde. FC Twente vierde. 42 uit 21. Feyenoord heeft er 41 uit 22, is de vijfde. En Ajax is zesde met 40 uit 22. En al die ploegen spelen morgen. 14 NAC Breda. 25 uit 23. ADO Den Haag heeft er 24 uit 23, is vijftiende. e Onder de streep dus VVV, 22 uit 23, maar VVV stoomt wel op. 17e is de graafschap. Het gat met VVV is al zes punten, want de graafschap heeft er 16 uit... 21, Nee, dat moet zijn uit, uh, uit 22 inmiddels, want uh, ze hebben dus uh, vandaag uh, gewonnen. Ja, 16 uit 22. En Excelsior heeft er 15 uit uh, 22. Dan morgen is er om half 1 Excelsior Ajax. En om half 3 PSV Feyenoord en Twente tegen FC Utrecht. En om half 5 is er ook nog AZ tegen Heerenveen. Anthony Hamilton. De Nederlandse rugbyers zijn in de strijd om de Europabeker zwaar onderuit gegaan tegen België. Het werd in Brussel 58-3 voor de Belgen. En het was al de achtste nederlaag van het Nederlands team. En Nederland staat daarmee laatste in divisie 1B. En de Engelse international Darren Bent... mist woensdagavond de vriendschappelijke wedstrijd tegen uh, Oranje. De aanvallen van Aston Villa liep tijdens het met 0-0 gelijk gespeelde duel... tegen Wigan Athletic een enkel blessure op. Aaron Jones en Depp Kings met Better Things To Do. Nou, zij wel, ik niet. Ik ga gewoon naar huis zo. Want het einde van deze NOS langs de lijn is aangebroken. Volgende is morgenmiddag om twee uur. En het komende uur kunt u luisteren naar Met Het Oog Op Morgen. Max van Wezel doet dan de presentatie. Nog een heel prettige avond. Hij bij de Russische staatsomroep. Maar s'avonds beheert hij de Facebookpagina's van de protestbeweging in Rusland. 10 Facebook-groepen. Facebook Roestem Davidov is klaar met Poetin. hoe gaat die? Een portret van een Rus die verandering wil. Tijd is over. Vladimir Poetin, 12 jaar aan de macht, het is genoeg. Morgenavond, 7 uur, in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.